Het is 9 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Libische strijdkrachten hebben een nieuw staakt het vuren afgekondigd. Het is een uur geleden ingegaan. Volgens een woordvoerder van de Libische strijdkrachten... geldt het bestand voor alle legereenheden. Eind vorige week kondigde Libië ook al een bestand af, maar dat werd niet nageleefd. Vliegtuigen van verschillende landen hebben vandaag boven Libië gevlogen... na de eerste golf van aanvallen op afweergeschut... en militaire installaties van het regime Gaddafi... Volgens het Franse ministerie van Defensie hebben ze daarbij geen tegenstand gehad van Gaddafi's leger. Libië heeft de bemanning van een Italiaanse sleepboot vrijgelaten. Het schip met elf man aan boord mocht de haven van Tripoli verlaten en vaart nu richting Italië. De bemanning werd gisteren in Tripoli gevangen genomen door een groep gewapende mannen, kort voor de eerste luchtaanval van de internationale coalitie. Aan die coalitie doet ook Italië mee.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 De Egyptische bevolking heeft gisteren in het referendum over een grondwetswijziging in meerderheid ja gestemd. 77 procent van de kiezers was voor, ruim 41 procent van de kiezers kwam opdagen. In het referendum werd onder meer gesteld dat meer partijen mee mogen doen aan verkiezingen en dat de ambtstermijn van de president wordt beperkt tot acht jaar. De verwachting is dat het land nu snel nieuwe verkiezingen zal houden. Het weer. Vannacht op veel plaatsen ligt de vorst. plaatst de kans op een mistbank. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. En 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, luisteraars. Straks, zo rond kwart voor tien, is het tijd voor feest. Omdat dat Dakar-rally erop zit. En daarvoor de meest actuele berichtgeving over Libië. Maar eerst Moskou. Wat een stad is dat, zegt Moskou. Soms lijkt het wel alsof het enige dat er goed georganiseerd is... de maffia is. Maar dat lijkt zo. Dat is niet zo. Het lijkt alsof de stad met touwtjes aan elkaar geknoopt is. Maar... Er zit wel degelijk een structuur in, maar die structuur moet je wel kunnen zien. En dat is heel moeilijk om dat door onze ogen te doen. Je moet een beetje Russische ogen ontwikkelen om die stad te zien. Vandaag een portret van iemand die inmiddels wel die Russische ogen heeft ontwikkeld. Ze werkt al meer dan twintig jaar in Moskou. Die stad die heeft sinds die twintig jaar een gigantische verandering ondergaan. Het is eigenlijk een, een soort, soort paradijs voor iemand die daar iets brengt dat daar nog niet was. Ze is blademaakster en ze woont met man en kinderen in Moskou. En ze heet Ellen Verbeek. Wij horen haar vandaag haar blik op Rusland in het door Corinne van den Hoeven gemaakte Rusland door de ogen van Ellen Verbeek. Dames en heren, wij de luchtzame Sherevicheko in Moskou... Het is twee uur later in Rusland. Het is dus 10.03. Dat we de met meer vastmaken. En dan ben ik op weg naar Rusland, naar Moskou... waar de 52-jarige journaliste Ellen Verbeek hier sinds 1990 woont. Samen met haar man, mediamagnaat en journalist Dirk Sauer... die hier veel bekender is dan zij... wonen ze in een zeer rijke voorstad van Moskou... waar de huizen vele miljoenen euro's kosten. Ze wonen daar vlakbij, Poetin, met Vedef en Korbachev. Na een paar uur kom ik aan in Moskou en word ik opgehaald door een van hun twee chauffeurs. Want anders zou ik echt het adres nooit hebben kunnen vinden. Want behalve de jonge generatie spreekt vrijwel niemand Engels. En zijn alle aanduidingen alleen in het Russisch geschreven. Ik ben dus blij dat hun chauffeur Vladimir me ophaalt. Uh, your name is Caroline? Corinne. No Corinne. Yeah. Corinne is my name. Ja yeah, ja yeah, ja. Yeah. Wat me Ellen, boemaget Corinne. Oh, Ellen heeft, heeft het geschreven voor je. Yeah? Corinne, yes. A little English. Sorry. English. Oké. No. Okay. Sorry. I don't speak any Russian. No. No. No. no. <laughs> het bedrijf Independent Media waar behalve heel veel bladen ook de onafhankelijke krant de Moscow Times wordt uitgegeven, heeft Dirk zes jaar geleden voor 142 miljoen euro verkocht aan de Finse uitgeverij Sanoma. Hij en Ellen zijn er nog steeds werkzaam. Wat is volgens Dirk de kracht van Ellen in Rusland? Um, Ellen is iemand die ontzettend makkelijk contacten legt, hè? ook een heel open iemand. Bovendien buitengewoon slim, want ze spreekt vloeiend Russisch. En ze heeft zich dus heel snel uh, aangepast aan deze samenleving. En ja, ze is er gewoon onderdeel van uit gaan maken. En uh, ja, ze kent iedereen, uh, maar ze is natuurlijk, doordat ze de westerse kennis heeft van uh, tijdschriften maken... Um, en ook een, een achtergrond heeft in de reclame in Nederland, uh, is ze heel erg creatief. Hè? Ze komt altijd met nieuwe ideeën. En Russen die, uh, hebben dat toch een stuk minder, hè? dat, dat uh, creatieve, dat, die, die achtergrond hebben ze wat minder. Dus uh, ja, Ellen komt altijd met iets nieuws en dat vinden ze heel, heel leuk hier. Vanaf 1994 groeide onder leiding van Ellen Verbeek de Russische versie van het modeblad Cosmopolitan, tot een ongekende hoogte. Meer dan 1 miljoen Russische lezers in een land... dat op dat moment enkel bladen voor de arbeidster en de boerin kende. Ze vertrok in 2004 als hoofdredacteur... om een jaar later het blad Yoga Journal op te gaan zetten. Sinds dat jaar werd ze creatief directeur bij Independent Media. Bij aankomst rijk met Ellen Verbeek en chauffeur... De Moskou. Wat vindt zij nou zo aantrekkelijk aan Rusland? Ja, misschien zie ik het ook door een gekleurde bril, omdat wij hier zoveel leuke vrienden hebben. Uh, er zijn ook heel veel dingen die ik niet leuk vind aan Rusland, maar uh, de, de files. Ja, natuurlijk leef je niet in zo'n uh, democratisch land... Uh, waar alles zo perfect geregeld is als Nederland. Maar Nederland is de uitzondering en niet Rusland. Maar wat ik natuurlijk leuk vind, zijn de mensen. En uh, die zijn over het algemeen aardig en uh, enorm ontwikkeld. En een uh, groot gevoel voor humor en warm. En, uh, en het andere wat leuk is aan dit land, dat je nog zoveel... Uh, kunt doen. Nederland is al een beetje af en hier zijn er nog zoveel dingen. Ik denk ook als, als jongens later, ik weet niet wat ze willen en waar ze willen gaan werken. Maar dat er hier is het voor iemand die wat wil ondernemen en beginnen makkelijker. Want het nog zoveel niet is. En in Nederland, uh, ja wij hadden natuurlijk in Nederland nooit zo'n grote uitgeverij kunnen opzetten. Als we hier uh, gedaan hebben. En in Nederland is het ook heel lastig. Omdat ik, ook dat joghurt treed schrift. Ik weet niet of mij dat was gelukt in Nederland. En in Rusland dan heb je een idee en je begint het. En ja, soms mislukt het, maar soms lukt het ook wel. Hoe was die eerste tijd? Uh, ja, het was natuurlijk heel, uh, ja, heel spannend omdat je echt in een ander land kwam. Hè. Je kwam in een uh, land wat nog uh, communistisch was. en uh, ja, Het was echt een, een, een volkomen andere wereld, ook dan nu... Uh, ik heb het altijd uh, heel leuk gevonden. Maar ook omdat ik het als een avontuur zag en nooit heb gedacht. Toen, toen wij gingen dacht ik natuurlijk niet, je blijft hier twintig jaar. Als iemand mij dat had gezegd, was ik natuurlijk niet gegaan. Uh, ja, ik, dit is nu mijn thuis. Ja. Hier, wil iemand weer wel Deze stad leidt eigenlijk aan een uh, permanente uh, verkeersinfarct. En daardoor is het eigenlijk bijna onleefbaar geworden... Omdat alles staat voortdurend vast. Je staat zo ongelooflijk lang in de file. Toen we hier twintig jaar geleden kwamen, kon je natuurlijk gewoon overal doorrijden. Niemand had een auto. En nu, iedereen heeft auto's en het systeem is er niet op berekend. En uh, ja, door de week, de enige dag zonder files is nog zondag. En door de week, uh, uh, als je naar de stad gaat, dan, uh, ja, dan moet ik echt twee uur rekenen. Dus dan werk ik maar veel in de auto. Satie, ja. jou zo? Wat controle, We zijn weer helemaal uit. Langzamerhand uit de crisis aan het. het um... Ja, en uh, dat is. Een... We zijn harder gevallen dan we in het Westen. Hè? Vorig jaar, in dit jaar daarvoor, september. Ja. Toen de crisis begon, maar we zijn er nu ook alweer bijna helemaal uit. Hoe verklaar je dat dan? Nou, de economie hier oh, toch uh, sneller aantrekt en... Uh, ja, dit is toch nog een land dat in ontwikkeling is. En uh, uh, uiteindelijk van de grondprijzen afhankelijk is en van de olie. En dat gaat allemaal wel weer goed. Dus dan is er ook weer meer geld om te besteden. En voor fabrikanten voor, met, met producten is natuurlijk Rusland heel erg belangrijk. Uh, die beauty-industrie, ja, die verkopen zo heel erg veel in Rusland. En... Uh, dus ja, die moeten allemaal wel weer gaan adverteren. Zo, so, kijk eens aan. Hello. Dit is de redactie. Ik zie ongeveer zeven journalisten zitten te werken. Uh, op de achterwand. Alle yoga-journals van de afgelopen tijd. Hier wordt het blad in elkaar gezet, het blad waar ze nu al ongeveer zes jaar mee bezig is. En wat nu blijkbaar ook door heel veel mensen gelezen wordt. Mm -hmm. Ничего себе, вот это вот что, вот, вот, вот, это... вот это вот с диванчиками, это что, там, Значит, клуб какой-то? Это сейчас, какой это сейчас это, там... Это, это клуб или? Ну нет, это, ну, это сейчас очень. адаптировали, как, ну, вот такой, и да, периодически что-то там проходит, как для ивентов каких-то. В общем, но... там, но... один раз делать да, да, мероприятие. мероприятия. Это очень, да, своды все такое, <laughs> советское. Это Орлов. Uh -huh. En uh, daar, ging, daar schuilden mensen vroeger. En die werd, wordt nu gebruikt als fotostudio. En daar willen we misschien onze uh -huh. volgende fotosessie van yoga, voor de cover van yoga doen. In Moskou? In ja. Moskou, ja. Super. For next time. Ja. Super. Ja. Zij is dus de ontwerper? Nee. nee, zij is de fotoredacteur. En zij is de art director. En zij is de studist. En dit is de adjunct hoofdredacteur. Zo. en dat zijn allemaal jonge meiden. ja. Ja, dit is allemaal zo 25 of zo, ja. De opleidingen in Rusland zijn over het algemeen uh, beter dan in Nederland. Dus, uh, omdat die scholen allemaal strenger zijn en uh, zijn minder creatief dan in Nederland. Maar zoveel uh, dus algemeen hebben mensen een goede opleiding. Merk jij nu, omdat jij het creatieve brein bent achter dit blad... dat mensen door jou ook creatiever worden in de manier waarop ze kijken naar de wereld? Uh, nee, dat weet ik niet. Ik, ik merk wel heel veel van mijn invloeders dat ik uh, ook heel erg Nederlands ben. En dat betekent georganiseerd. Dus ik hou een beetje van... Uh, uh, ja, dat... Als het aan hun lag, de één om uh, drie uur s middags, de ander om vijf uur s middags, de ander om twaalf uur. Dus de Russen houden helemaal niet van geregeld. En ik heb nu een regel gesteld die voor Nederland nog belachelijk is. En dat is dat iedereen hier om twaalf uur moet zijn overdag. Nou, Dat is, is idioot eigenlijk. Maar dan lukt het nog niet, want vandaag is iedereen om half één kwart voor één één uur. Uh, dus dat soort dingen probeer ik er wel een beetje in te krijgen. Want die Russen die, uh, zijn gewoon. Het komt allemaal af, maar gewoon niet zo geregeld. Geen van negen tot vijf uh, mensen. En dan vraag je af hoe kan dat? Want mensen zijn natuurlijk hebben kinderen, Hoewel, hier heeft er niemand kinderen volgens mij. Iedereen heeft een moeder. En die moeder, uh, dat was vroeger al zo, zij zijn allemaal opgevoed door hun grootouders, door de regel. En zij, niemand hoeft hier zoals in Nederland. te gaan al die vrouwen om tien voor vijf of tien voor zes op nou, de fiets naar huis voor de oppas of de crash. Nou, dat hebben ze niet. Dus zij werken het liefst gewoon, komen eens een keer om één, twee uur binnen druppel en de werk, ze zeven, acht. Ze zijn heel erg um, nonchalant en ongeorganiseerd. Ik heb vaak gedacht, hoe krijgen we dit blad af? Want het nog maar drie dagen door de deadline en niks is af. Maar elke keer uh, is het dan toch op tijd af, want als het moet dan doen, ze het gewoon. Maar ik, ik probeer het toch wel een beetje regelmaat uh, en organisatie in te brengen. Ja. Merk je nou dat de tijdgeest hier ook verandert? Dat, dat ze anders zijn dan pakweg tien jaar geleden. Jullie wonen hier nu uh, ruim twintig jaar? Uh, ja, alles verandert, maar ja, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Rusland. Nee, de, uh, hoe, hoe is Nederland niet veranderd in de afgelopen uh, tien jaar? Enorm, misschien nog wel meer dan Rusland. Er is natuurlijk in het begin een grote verandering gekomen... van, van toen we hier kwamen dat het nog een gesloten communistische samenleving was. En nu is het een open samenleving met uh, een wat doorgeschoten kapitalisme. Ik denk, als je de mensen zullen vragen, dat de meesten heel erg tevreden zullen zijn. Want kijk, de mensen kunnen nu carrière maken. Vroeger hadden ze alleen maar werk en ze konden niet echt vooruit. En... Uh, Zoals al die mensen die hier werken, die konden natuurlijk, hadden vroeger natuurlijk lang niet, niet uh, zo leuk werk als ze nu uh, hebben. Er is een enorme uh, welvaart gekomen. Mensen kunnen op vakantie, wat ze vroeger niet konden. Maar goed, het er, zijn. er zijn ook dingen die slechter zijn nu dan, uh, dan vroeger. Wat zijn dan de dingen die slechter nou, terrorisme zijn? Terrorisme onder andere en, uh, en criminaliteit. En wat je nu toch merkt dat er ook steeds meer racisme voorkomt in, uh, in uh, Rusland. Je hebt skinheads die dan uh, mensen uit de Deelrepubliek... Bedreigen. En andersom hoor, het zijn beide kanten geen uh, lievertjes. Nou, dat, dat was er vroeger niet. Uh, dus ik denk dat mensen wel een, een meer gevoel van onveiligheid hebben... dan dat ze tijdens het uh, communisme hadden. Merk je nou dat de, de, de 25 jaar dat je hier uh, werkt voor de Bladen... Dat je, dat je zelf ook een ontwikkeling hebt doorgemaakt? Ja, ik, ik was journalist voor de Haagse Post. En uh, ik schreef alleen maar, en ik wist helemaal niet... Hoe je een blad uh, moest maken, eigenlijk. En uh, doordat je zo in het wilde werden gegooid of in het, in het, in het niets. Het, er waren hier helemaal geen andere mensen, moest je alles zelf uitvinden. De organisatie. Uh, mensen zoeken, mensen vinden. En uh, ja, dat is iets wat ik hier geleerd heb. Eén moment, uh... En hoe onafhankelijk kan een bedrijf zijn? hier in Rusland? Ja, totaal onafhankelijk. We hebben nergens en ook nog nooit niet ooit last gehad van uh, de overheid. Dat komt ook omdat, uh, ja, zo'n blad als Cosmopolitan of Yoga... dat schrijft natuurlijk ook geen politiek gevoelige dingen. De Moscow Times wel, en Wedemisti, dat is eigenlijk onze belangrijkste krant... dat is een zakenkrant, die zijn erg kritisch... Uh, uh, op het beleid van uh, Poetin en Medvedev. En dat laten ze toe, want het is hier niet een totalitaire dictatuur. En ook omdat ze misschien ge ons gebruiken als excuus... dan zeggen ze, kijk, er is persvrijheid. Lees maar eens hoe, hoe, hoe uh, kritisch de Moscow Times is. Uiteindelijk worden die kranten natuurlijk maar door een kleine groep mensen gelezen. Ook nog de elite. Uh, wij zijn niet de enige Er zijn meer kranten die erg kritisch zijn en schrijven wat ze willen. Het is alleen dat de, de televisie, hè, dus wat de, de massa bereikt... die, die staan wel onder controle. Maar dat de, uh, de kranten niet. Nee, in, in Nederland hier is er natuurlijk toch een beetje nog een beeld van dat hier niks kan, maar dat is niet waar. De mensen die hier werken, wonen die uh, over het algemeen in de stad Moskou? Die telt ja, ongeveer 13 uh, miljoen uh, inwoners. Ja, ja, iedereen woont wel uh, in de stad Moskou. Want ja, de wonen is bijna niet mogelijk. Want die stad is alleen al zo immens groot. Uh, en mensen moeten natuurlijk lang reizen om naar hun werk uh, te komen vanwege de enorme files. En ja, maar de meesten komen wel met uh, de metro, denk ik, ja. Dat is dan toch nog sneller, vooral als je in de stad woont. Waar zitten we nu? In een uh, luxe winkelcentrum in Rusland, in uh, Barwiga, buiten Moskou. En... Uh, we zijn hier bij de opening van een nieuwe winkel van Baccarat. Baccarat is een soort van uh, duur glasmerk, kristalmerk. Ze dus hebben allerlei uh, wijnglazen en, uh, zoals je hier kunt zien, uh, allerlei... Uh, uh, hoe zeg je dat in Nederlands? Uh, chandeliers, uh, kroonluchters. Tegelijkertijd hebben ze hier een uitvoering van uh, mensen van Cirque du Soleil. Nou, Normaal was ik hier niet naartoe gegaan, want ik ga echt niet meer naar de opening van een winkel... Maar uh, ik vond het leuk om jou even uh, een gedeelte van Rusland te laten zien... wat ongetwijfeld voor jou onbekend is. Zeer onbekend, moet ik zeggen. Want mensen staan hier eigenlijk alleen maar te staan. Er wordt wat en champagne gekeken. Als je te drinken. Uh, ja, ze kijken naar de dingen in deze winkel. Ik vraag me en... of ze kijken. Ja, ja. of ze kletsen met elkaar. Het is natuurlijk ook een beetje een sociaal uh, event... Als je er niet was geweest, was ik hier niet naartoe gegaan. Hoewel het altijd wel belangrijk is om naar dit soort openingen te gaan... omdat het allemaal je adverteerders zijn. En je adverteerders vinden het natuurlijk heel prettig uh, dat ik kom. Uh, en je hoopt natuurlijk dat ze dan verder gaan adverteren... in alle bladen die we hebben. En ik ben uiteindelijk ook de creatief directeur van ons bedrijf... dus ik moet me wel af en toe ergens laten zien. Maar de truc is, als je, uh, als je echt ergens moet zijn... de truc is altijd om op tijd te komen, om vroeg te komen. Want alle Russen komen altijd overal veel te laat... Als ze zeggen half acht, je bent er om half acht, dan is er nog niemand. Dus dan zien degenen die die party geven, die zien jou. Die denken, oh fijn, die is er al. En dan uh, zodra er uh, mensen komen binnenstromen kan ik alweer uh, ertussen piepen. Ik denk dat die kroonluchten daar in midden wel een paar ton kost. Maar goed, hiernaast worden de Ferraris verkocht en de Maseratis. Dus, uh... Dat wou ik je net zeggen. Ik ben hier met jullie chauffeur naar jullie huis gereden. En wat ik om om me heen zag, dat waren grote zaken. Dat ik dacht, dit is, vind je in Nederland helemaal niet? Hele grote zaken met Ferraris erin. Ja, sinds die veranderingen, nou, sinds de laatste tien jaar... natuurlijk heel veel mensen met heel veel geld. Het is niet zoals in Nederland denken, een paar mensen. Er zijn gewoon heel veel mensen. En daarentegen mensen met een, wat wij in Nederland zouden noemen... een gemiddeld salaris, zijn ook veel meer geneigd om geld uit te geven. In Nederland zijn mensen toch veel... Gaan verstandiger met geld om. Hè? Die, die, die sparen. En in Rusland heb je gewoon... Dat vond ik vroeger al raar. Had ik meisjes op mijn werk die gewoon rustige maandsalaris uitgaven... aan één kledingstuk. Uh, bijvoorbeeld een bondjas. Nou, In Nederland zou nooit iemand dat doen. Wij zijn allemaal heel verstandig en zuinig. En we denken aan later. Hier doen ze dat niet. Dus ook mensen die niet super rijk zijn of oligarchen of miljonairs of wat dan ook, die besteden gewoon meer geld aan dingen die zij belangrijk vinden. Dat zijn in onze ogen wat oppervlakkige dingen als uh, auto's en kleren en, uh, en, en wat ze hier hebben, de kroonluchters. Maar komt dat ook omdat de tijd voor hun heel snel is ingehaald? Precies, dat moet zich allemaal natuurlijk nog... Uh, Uitkristalliseren. Ze zijn pas tien jaar rijk. Dus uh, wat ik vaak merk, dat er een groot misverstand is. Dat ze hier in Rusland dachten, dat wij ook zo waren. Dat wij ook altijd maar kochten, kochten, kochten. Nou, dat hebben we helemaal nooit gedaan. Vooral wij Nederlanders niet. Daar zijn hele goede vriend van mij. Wacht even. Yeah. Waar we toevallig vorige week mee op een... Uh... Hij vindt het denk ik ook verschrikkelijk hier. Oh, hij zit met iemand anders nog. Eduard. Hallo. Ik ben Russisch. Ik ben Russisch. En Hé, alles goed? Ja, alles Holland. Hallo, ah, uh, nice uh, wat so, ah, is er? Hallo, wat is yeah. er? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> wat is left. Ja, als je niet snel genoeg opdringt, dan, dan is het weg, Maar je kunt zo weer een nieuw glaasje. Ze zijn hier altijd heel gul in, in Rusland. Dus dat is zo. Gul? Ja. Aardig? Gul zijn ze. Waar ze ook twintig jaar geleden, toen mensen niks te makken hadden... zouden ze hun laatste cent geven om, uh, dat jij een lekker etentje hebt. Maar of je nu bij een, in een provincie bij een armboergezin gezin bent... of uh, bij uh, wat vermogende Russen in de stad... Dus je krijgt altijd een, een helemaal volle tafel. Dat is, dat is de cultuur. Dat is de... Ze zullen altijd alles, het laatste geven wat ze hebben, dat jij maar uh, goed hebt. Uh, zie je hier ook mensen die bij op straat? Nee, heb ik nog nooit gezien. Nee. Ja, misschien zijn ze wel bij stations zo, maar het is niet. Ik denk dat het rare is, maar ik weet ook niet. Eerlijk gezegd, of ik er blind voor gehoord ben of niet. Maar het raar is: elke keer als ik in Nederland kom, zie ik die wel. We hebben in Nederland uh, een etage bij het ei. Uh, dus als ik door die Haarlemmerstraat kom, dan denk ik van. Wat, en, en bij mijn Albert Heijn staan altijd mensen buiten te benen. Dat zie ik dus hier niet. En uh, ik denk wel: als je gaat zoeken, kun je ze wel vinden denk ik, bij de stations. Maar in, eigenlijk zie je dat niet, denk ik. In Moskou zelf zijn er niet zoveel echt arme mensen. In de provincies wel, daar heb je enorm veel alcoholisme en heb je heel veel mensen die de boot gemist hebben. Maar wat veel belangrijker is, en dat vergeet heel veel mensen, is de middenklasse. En in Rusland, in Moskou en in Petersburg, in de grote steden, heb je een enorm grote middenklasse. En daar moet een land het van hebben. Niet van die, die oligarchen en ook niet van, uh, maar van een enorme middenklasse. Uh, waar je dan op moet hopen is dat. Meer gelijkheid komt. En dat is denk ik wel wat er nu gaat gebeuren. De economie heeft zich na de crisis al behoorlijk hersteld. En uh, uh, ja, het is toch gewoon heel grappig of, of leuk om te zien dat mensen die twintig jaar geleden uh, ja, nog nooit vlogen of ergens geweest waren, die gaan nu allemaal net als wij Nederlands alleen vaker op wintersport en naar Turkije en naar uh, wat wij vroeger deden, naar Spanje, weet ik veel wat. Dat doen zij nu ook. Oh, en dat is goed voor een land. Zou, hè? We lopen hier door de bossen van Moskou, kan ik dat zeggen? Ja. Hoe noem je dit hier? Ja, dit is een, uh, een bos even buiten Moskou. In een gebied dat heet uh, Zhukovka. Zullen zeggen, het gooi van, uh, van Moskou. Kijk, wij hebben natuurlijk een, het, het geluk gehad. Als je in een heel ander land komt... Hè? In het begin was het hier heel zwaar en heel moeilijk. En we spraken geen van twee een woord Russisch. En, en de omstandigheden kijk, nu wonen we in een mooi huis en, en alles is goed geregeld. Maar toen was er niks, we hadden niks. We zaten in een heel klein fletje met kakkerlakken. En dan hè, er zijn er twee mogelijkheden. Of uh, een huwelijk spat uit elkaar, dat zie je ook heel veel gebeuren uh, bij buitenlanders. Of je groeit juist meer naar elkaar toe. En bij ons is het laatste geluk gebeurd. Ja, wij zijn natuurlijk toch buitenlanders in, uh, in een andere samenleving. Uh, en ja, om, om je helemaal uh, te laten opgaan in zo'n samenleving... Dan, dan moet je toch bepaalde talenten voor hebben. Het is toch niet zo makkelijk om in een, in een volkomen andere samenleving... als de Russische, zo geaccepteerd en opgenomen te worden als Ellen. Hè? Ze weten natuurlijk dat ze Nederlands is, maar ze zien haar eigenlijk als een van hun... Um, en dat is wel heel bijzonder. Je hebt wel eens gezegd, hier loop ik achter Ellen aan. En in Nederland loopt Ellen achter Derek aan. Ja, zij is hier veel bekender dan ik ben. Ja, ik speel hier natuurlijk, omdat ik de zakelijke kant doe van ons, uh, onze uitgeverij. Loop ik hier lang niet zo in de picture als in Nederland. Uh, de meeste mensen hebben geen idee wie ik ben. Uh, en Ellen is een publiek figuur. Hier. Mensen kennen haar. Ze is vaak op tv en op de radio. En... Ze heeft heel veel columns en, en blogs en, en nou ja, noem maar op. Het is echt een, een bekende, ja, geen bekende Russin, maar een bekende Nederlandse in Rusland. Daar is het. Sorry, dat is het. het. je Journal Best in magazine Business. In the most, in the wereld, very beautiful. het Ja, deze meisjes ken ik dus niet. En ik vind het wel heel grappig, want ik heel vaak als ik ergens in de winkel kom of ergens kom, dan komen ze op mij toe om mij te bedanken. Terwijl ik al heel lang Cosmo niet meer doe, al zes jaar niet meer. Maar dat kennen ze me dan toch nog, dat vind ik leuk. Dus de principe, nee, je een poejaat, een kakaras, een galanski. Ik heb goed Je hebt dan je champignon om te yoga. Ja, je zit als klaaf die redacteur je journal Yoga. И у меня есть блог на yogajournal.ru читайте. Да, мы тоже йога читаем. Плохо занимаемся, но ну читаем. Молодцы, молодцы. Хотели под какие-то хорошие вещи, что-то еще работать. Саша сказала, мы лежали в мисте, пока ты не пришла, и ты нам все новые вещи научила и рассказала. Значит, да. Het is Pasiba. Mama Ze zeggen allemaal dingen: jij bent de godin voor ons en bla bla bla. Ja, maar ze zijn ook weer een Russisch, die kunnen, ze schamen zich niet om dingen te zeggen. Okay. Maar ik heb dit, nou, dit wel vaak. Is het nou echt, uh, of is het uh, nee. een beetje gespeeld Nee, de, nee, de, nee, nee, Russen zien, zo aardig. Nee, maar ze, ze zijn nee tegen mij. Weet je, ze, ze hebben altijd iets met mij: van ja, God is toch een meisje uit buitenland, uh, uit uh, Nederland en die woont en die weggaat en die heeft alles gedaan. Ze zijn tegen mij altijd ongelooflijk, uh, ook op televisie, altijd ongelooflijk uh, aardig. Nooit kritisch, nooit kritisch. Dus ik voel me hier heel veilig. En het is ook leuk, want als ik bijvoorbeeld uh, in een vliegtuig zit of in een winkel kom. Ik weet dat meteen, alle vrouwen ouder dan 25 kennen mij. En dan weet ik dan even dat ze denken, oh is zij dat? En vaak... Uh, vaak zieker, dan denk je altijd, ook oh, ik zie je er niet uit zoals zij het verwachten natuurlijk. Maar goed, uh, en jij staat allemaal heel warm uh, tegenover me. En ik heb altijd mensen die op me afkomen en zeggen van, oh, ben jij het? Oh, oh, oh. Ja. Maar je zegt net van iets kernachtigs. je zegt, er is weinig kritiek. Op mij, ja. Op ja. Waarom? En, en dat komt alleen maar omdat uh, ik een buitenlandse ben. En zij begrijpen heel goed dat het leven in Rusland zo zwaar is en dat ik nooit ben weggegaan. En die altijd ben gebleven. Ik had uh, ooit contact, en nog steeds, met Victoria Kablenka. Die heeft het spiegelleven van mij. Dat is een Russin die uh, in Nederland is gaan wonen. Maar zij heeft zich altijd heel erg haar best moeten doen om zich in Nederland... Ze is actrice, maar ze heeft ook nog twee studies voltooid... dat ze vooral niet dachten dat ze dom was. Of een domme Russin die in Nederland... Uh, ze drinkt geen alcohol, vooral om te laten zien dat ze niet zoals alle Russen aan de wodka zit. Dus zij kreeg vanuit Nederland een veel kritischer benadering dan ik ooit heb gekregen. Ik ben hier altijd waar ik kom Nooit is iemand mij een kritische vraag als ze zo oh, Ellen, oh. Maar 9 uur, dus uh, prima. Stel vanavond. De avond ziet erop, we gaan naar huis. Groot flat, drie verdiepingen. En ik loop met de chauffeur naar binnen. Dank you. En er staat dan Welcome to Independent Media. Allemaal bladen zie ik hier hangen. Cosmopolitan, Cosmo, Mama's Papa's, Esquire, Yoga Journal, Wedding, Traveler, Yes, Bazaar. Het is een groot gebouw met allemaal mensen in en uit lopen. Mannen, vrouwen, jonge vrouwen meestal die ik zie. Lift. Which floor? Ja. Four. Ze zit hier natuurlijk nu ook alweer twintig jaar. Is uitgebouwd tot een enorm kantoor. Yoga Journal. Gaan we nu naar binnen. Het tijdschrift waar ze nu furoren mee maakt in Rusland. Dit is het nummer. Wat ik wou laten zien is dat we voor dit nummer hebben we de hele familie... Hier, dit, is, dit, dit was natuurlijk enorm... Uh, oh, is... Uh, dit is Naina Yeltsin. De dus die wonen Yeltsin, allemaal bij mij in de buurt. Yeah. En ik had daar een yogastudio begonnen. En op een gegeven moment is zij aan yoga gaan doen. Dat mensje is nu tachtig. En dat zij hebben ingestemd. Zij is eigenlijk een heel leuke, uh, vrijgevochte vrouw. Dit is de dochter van Yeltsin, Boris Yeltsin, de kleinzoon. En dat zij dus heeft ingestemd om hier in dit blad te gaan staan. Moet je nagaan, een voormalige Sovjet. Uh, en dat zij hier op de hoofd staat. Die vrouw is tachtig. Hier, wacht even. Dit zou, um... En dat heeft ze dus ook in de zoveel hier. jaar geleerd. Zo. Ja, dat heeft ze allemaal geleerd. En zij zo. zweert bij yoga. Dus dat dit in dit blad stond. Uh, ja, was, Yoga Journal was natuurlijk toch niet zo heel uh, bekend bij iedereen. Maar... Doordat ik haar bereid vond om hier in te gaan staan. Nou, dit heeft de hele wereld gehaald. <laughs> want je ziet toch niet uh, Hillary Clinton op de kop staan? Of, uh, maar dit is uh, iemand uit de Sovjet-tijd. Ja. Vroeger in de Sovjet-tijd speelde religie natuurlijk helemaal geen rol in deze samenleving. Althans, ze probeerden ze te onderdrukken. Nu uh, wordt dat uh, Russisch-Orthodoxe grof steeds sterker. Het is bijna al een staatsgodsdienst. Uh, en heel veel mensen zijn dus bang om daarvan af te wijken. En die denken dat yoga een religie is. Yoga is helemaal geen religie. Vandaar dat gewoon heel veel mensen nog niet aan yoga willen doen. Omdat ze bang zijn, oeh, dat is religie. En ik ben orthodox, dus ik ga niet aan yoga doen. Dus het feit dat die Naïna die natuurlijk ook orthodox is. En, en, dat die in de Yoga Journal staat. en dus eigenlijk zegt iedereen zou yoga moeten doen. dat is gezond. dat was een enorme belangrijke stap voor ons uh, vooruit. En uh, zij was enorm ingeklapt na de dood van haar man. En uh, ja, die is dus door de yoga er helemaal bovenop gekomen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Waarom doe jij het? Ik doe het omdat, uh, ik heb toevallig deze week mijn column daarover geschreven waarom ik het doe. Ik doe het omdat ik me beter voel. Op de eerste plaats uh, blijf je lichamelijk in vorm, maar dat is niet de echte reden. Hè. Je, je, bent, je ziet veel beter in elkaar je, de, de tonus van je lichaam en je, je blijft gewoon veel fitter. Maar dat is niet de echte reden. De echte reden is dat je eigenlijk door yoga jezelf uh, beter leert kennen. Hoeveel mensen werken hier in dit hele pand? Uh, ongeveer uh, 800.000, denk ik. Ongeveer. Ik weet niet precies. 800.000? Zijn... Ja, niet 800.000, nee, sorry. Nee. 800.000. Het zijn twee etages. Heel lang gaan die door hè, met, uh, met uh, tijdschriften. Dan hebben we natuurlijk ook nog krantenetages. Daar werken natuurlijk veel meer mensen. Een krant is om de dagelijkse, heeft om het dagelijks veel meer mensen dan een tijdschrift... Maar dat is allemaal hier, dus, in dit allemaal gebouw? Allemaal in dit gebouw, ja. Nou, zag ik net een velletje met een meisje erop en een girafje. Wat, wat is dat voor iets? Uh, dat is onderdeel van het uh, liefdadigheidsprogramma van ons uh, werk. We hebben hier uh, drie vrouwenwerken die... Uh, de hele dag uh, zich bezighouden met uh, liefdadigheid. En uh, die zoeken goede doelen uit die betrouwbaar zijn... en waar het geld niet aan de strijkstok blijft hangen. En hier werken duizend mensen. En je elke, elke maand heb je de keuze om een klein bedrag of een groot bedrag... of een bepaald percentage van je salaris daar naartoe over te maken. Je kunt ook kiezen waar, waar je wilt dat het naartoe gaat. En het bedrijf verdubbelt elke keer uh, dat bedrag. Het is een meisje uit uh, Yakutia in uh, Siberië die een open nodig heeft. Die open harte operatie kost 333.000 roebel, dat is ongeveer 10.000 euro. En uh, daar halen we deze maand het geld al voor. Dus, en jullie uh, verdubbelen het? En uh, de bedrijf verdubbelt dat dan, ja. Dus als ze er, als er één maand, laat ik maar zeggen, 10.000 ophalen, dan legt het bedrijf er nog weer 10.000 bij. Als je nou zou moeten stemmen in Nederland, waar zou je dan op stemmen? Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Ja, maar ik heb dezelfde voorkeur. Uh, vroeger wel Partij van de Arbeid, maar dat is ik zo... Ja, nee, niets meer. En uh, ik zou SP stemmen, ja. Ik stem ook SP, wij mogen wel stemmen. Maar alleen maar voor de landelijke verkiezingen. Dat is wel bijzonder, vind ik toch. Als je ziet wat voor een bedrijf jullie hebben, wat voor een huis jullie hebben. En dat je toch SP stemt. Ja, maar ik begrijp niet wat je... Dat is, dat is bij de dat meeste mensen. Gaat, nou, dat de meeste uh... mensen denken... Um, van, ja, maar die mensen hebben zoveel geld. Dat zou toch uh, niet meer de SP moeten zijn. Ja, maar waarom mag je, als je geld hebt niet... Uh, moet je dan je idealen veranderen of zo? Of, uh, nee. Ik zou het pas raar vinden dat als je veel geld hebt... en dat je dan opeens uh, van mening verandert of van, van idealen verandert... Ik heb de SP leren kennen als een hele eerlijke, rechtvaardige, ongelooflijk eerlijke partij. en uh, Ik sta niet achter alles wat ze voorstaan, maar het meeste wel. En van alle partijen in Nederland vind ik hun het, uh, het eerlijkste en het, en het best. Maar ik heb eigenlijk altijd al bij SP gestemd. Maar hou je een beetje de kranten bij in ik Nederland? Ik heel erg de kranten bij, maar dat is tegenwoordig ook zo makkelijk. Je kunt zo een elektronische versie van de kranten. Ja. Ik alles bij, ik weet uh, uh, precies wat er gebeurt in Nederland. Ja. de kou weer in. Ja, mooi, hè? Echt, je hebt wel geluk, want het is nu echt gewoon... wat ik mooi weer vind, zo heel helder en heel uh, vrij koud. Het is nu min, min 15. Ja, maar wel zon en helder. en Het is niet zo koud als in Nederland, vind ik. Vind je wel? Wat zagen we nou net voorbij schieten? Uh, nou, je zag dat de straat was afgezet... En uh, toen kwamen er een stuk of tien auto's met sirenes aan. En daartussendoor een paar andere auto's. En in een van die auto's zit of Poetin of Medvedev. En uh, ja, als die naar huis gaan, dan wordt de hele stad afgezet. Dus er zit iedereen nog langer te wachten. Maar de auto's staan dan allemaal uh, aan de kant? Van ja, een half uur voordat ze gaan, dan uh, zet de politie alle andere auto's aan de kant. Uh, of dan krijg je een gebaar dat je moet, st dat je moet stoppen. En uh, dan moet je wachten tot ze voorbij komen. En je weet nooit natuurlijk in welke auto die zit. Dat doen ze om. Hier, daar heb je ze weer. Zie je dat? Ja. Nu zie je dat er waarschijnlijk een kabinetsvergadering is afgelopen of zo. Want uh, dan gaan, alle, gaan ze allemaal naar huis. En dan wordt alles afgezet. Ze zijn natuurlijk toch bang voor aanslagen. Ik heb nog de pech dat ik langs diezelfde weg woon. Dus dat ik... Uh, ik heb het echt wel drie, vier keer in de week dat ik moet... Uh, ze wachten tot die kolonne voorbij komt ja. nou. Dat is natuurlijk ondenkbaar in Nederland. как в стопах, приводит к напряжению тела, но если Dit doe je elke dag hier, yoga ja, in je ja. eigen huis? Ja, elke dag. Zonder, Drie keer in de week uh, met uh, de lerares en uh, de rest doe ik zelf. En uh, met haar doe ik altijd anderhalf à twee uur. Maar als ik het zelf doe, soms wel wat korter, want uh, ik heb niet altijd tijd. Ja, het is bijzonder om te zien. Anderhalf uur lang ja. in bepaalde houdingen. Als ja. je het meer dan doordat, dan kan je hetzelfde doen... en hetzelfde doen, als je hetzelfde houding hoofd. This action is very difficult for Ellen because she tried to do everything very good. It's make she strong. And she cannot elongate it with this strong action. She needs relax and move little by little, mm -hmm. step by step. It seems to me very difficult. Yes. Het is niet yoga het niet yoga. Ja, dit, deze vorm van yoga, ayengar, houdt heel lang één houding vast. Hè? Ja. Dus heel erg um, precies. Je, je, je hebt drie verschillende componenten: hè? je hebt evenwicht, balans, kracht en soepelheid. Hè? Dus laat me zeggen, lichamelijk gezien. Hè? Je kunt dus heel sterk zijn, je kunt het ook alle drie zijn. Toen ik begon met yoga merkte ik dat ik de houdingen waar je kracht voor nodig had en balans... Dat, dat ik dat vrij aardig kon, maar dat ik totaal niet soepel was. He, dat is dat met je benen in je nek leggen en voorover buigen, dat is allemaal soepelheid. Uh, had, was, dat had, was ik helemaal niet. Ik niet kon nauwelijks met mijn handen bij de kont komen. En uh, dat heb ik door de jaren heen wel geleerd. En men zegt dat dat ook een beetje met karakter te maken heeft. Van, ik was denk, denk ik ook niet echt soepel van karakter. En, dat staat allemaal met elkaar in verband. En ik denk dat door al die jaren, dat ik hoop, ook iets soepeler van karakter ben geworden. Dat heeft er wel mee te maken. Ik denk dat je wel wat meer eh, balans krijgt. En je leert dingen meer relativeren. Je leert meer in het moment... Leven. Je leert minder gehecht te zijn aan resultaten van dingen. Kijk, ja, ik doe dit werk al zo lang, yoga ook... dat ik uiteindelijk weet, van, ik maak me niet meer echt druk om dingen. Ik weet, weet dat de plat altijd wel uitkomt. En als het keer niet zo goed is, dan is het wat minder goed. Dat is allemaal niet meer zo erg als het vroeger was in het begin. Maar die yoga, uh, ja, het is, iets, het is gewoon echt een onderdeel van mijn leven. Je leert wat meer afstand nemen van Nederland. En je leert inzien dat Nederland eigenlijk maar zo'n heel klein, ideaal paradijsje is. He, waar al die Nederlanders, natuurlijk noemt de mop de hele dag, maar dat komt omdat Nederland al helemaal af is. En alles is er en alles werkt in principe. Ik was in zomers al twee maanden in Nederland en heb ik zin om naar Nederland te gaan. Als ik in Nederland ben, ben ik ook wel weer blij om terug te gaan naar Rusland. Dat heb ik wel door die twintig jaar in het buitenland geleerd. Dat Nederland, eh, Nederland is een uitzondering. En niet de regel. En dat, dat weet je nog niet als je alleen maar in Nederland woont. Je zult het zelden beter krijgen dan in Nederland, hoor. Wat uh, sociale voorzieningen en uh, rechtvaardig bestaan betreft. En uh, ja, Nederland is toch een heel erg lekker land. Ik, ik weet niet of ik mensen zou aanraden om naar het buitenland te gaan. Bij ons is het ook maar toevallig overkomen. We hebben ook nooit de plan gehad, we gaan naar het buitenland. Of, ja, wat, ja, we dachten even een jaartje of twee. Uh. Dus ik, ik weet niet of ik dat zou aanraden. Ik, dit is nu mijn thuis ja. en uh, ik denk ook dat wij altijd uh, in Rusland uh, zullen blijven wonen. Rusland door de ogen van Ellen Verbeek. Het werd gemaakt door Corinne van der Hoeven. Techniek Arno Peters. Eindredactie Ottonine Rijks. Het is tijd voor het laatste nieuws en daarvoor schakelen we over naar Trudy Vendrig. Radio 1, het NOS-journaal. De Libische strijdkrachten hebben de nieuwstaak het vuren afgekondigd. Het is om 8 uur vanavond ingegaan. Of het wordt nageleefd, is nog niet duidelijk. In Benghazi en in Tripoli zijn explosies en geweervuur gehoord. De herkomst is onbekend. Eind vorige week kondigde Libië ook een bestand af, maar dat werd niet nageleefd.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 In Syrië is bij demonstraties tegen de bewind van president Assad opnieuw een dode gevallen. Dat was in de zuidelijke stad Dera, waar vrijdag vijf doden vielen. Vandaag gingen daar opnieuw duizenden mensen de straat op. Ze staken het hoofdkwartier van de regerende baatpartij in brand, het paleis van justitie en het kantoor van een telefoonbedrijf. Dat is eigendom van familie van Assad. En de situatie voor de overlevenden in het rampgebied in Japan blijft nijpend. Er is een tekort aan zaken als melkpoeder voor baby's, luiers, wc-papier en laarzen. In de opvangcentra ontbreekt het vaak aan olie voor de verwarming. En ook is er geen capaciteit om voldoende warme maaltijden klaar te maken. Het officiële dodental staat op 8400 en er zijn 13.000 vermisten. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, Holland Doc Radio. Zometeen de hel van Dakar. Maar eerst blijven we nog heel even in Moskou. Luistert u eens naar dit: dit is het geluid van het koor van de Russisch-orthodoxe kerk... vlak om de hoek van het plein. Ik ben in mijn leven ooit eens 48 uur in Moskou geweest. En ik mis het nog altijd, want het was zo'n merkwaardige stad. Je valt daar letterlijk van de ene verbazing in de andere. Mensen spraken ons daaraan in het Russisch. En ons Russisch, dat is niet meer wat het in de dagen van de Koude Oorlog was. Maar... We zeiden, die Russen die kennen geen woord. Engels, zelfs no problem of yes, yes, my friend. Dat hoor je ze daar niet zeggen. Wij praten gewoon in het Nederlands terug. En dat werkte op de een of andere manier. dat ging. Als je volzinnen met vorm, volzinnen beantwoordt, in welke taal dan ook, het werkt. Maar soms ging het ook weer niet. Dan gingen wij over op Spaanse of Italiaanse woorden. Vlakbij het Rode Plein kwamen wij Alek tegen. En Alek. Gaf ons een hand. Dat doen Russen namelijk aan de lopende band. Die geven die steeds handen op straat. En hij liet ons een aantal visitekaartjes zien. van blijkbaar belangrijke mensen. En hij riep er. important, important bij. Want Alek die kon wel Engels. important. En hij vertelde ons dat hij een plan had. een fantastisch plan. Hij ging een bank overnemen. Een grote Europese bank. En dan zou hij in Rusland tientallen filialen gaan openen. En wij moesten daaraan meewerken. Volgens Alec. Nou, wij zouden erover gaan nadenken. Wij gaven hem weer een hand en nog een hand. En ik zei, volgens mij Alec, kun je beter een bank overvallen. Dat gaat nog toch uh, sneller. Yes, yes, zei Alec, yes. Wij liepen naar het mausoleum van Lenin. Lenin, althans het gemimificeerde lijk van Lenin. Dat begon onlangs te schimmelen. De groene schimmel, die vertelde de conservator, de restaurateur. De groene schimmel, schimmel, die ging er wel makkelijk af. Maar de zwarte schimmel, die was bijna niet meer van de mummie te verwijderen. Het is hem toch gelukt uiteindelijk. Lenin is schoongekrapt, maar het mausoleum, dat was dicht. En toen we vroegen waarom dat dicht was, kregen wij als antwoord... omdat het tien over één is. Veel dingen in Moskou, die zijn gewoon zo omdat ze gewoon zo zijn. De Moscovite vraagt ook gewoon niet meer naar het waarom. Als de stroom uitvalt, nou ja, dan valt de stroom uit. En men belt niet woedend het energiebedrijf. Nee, men gaat gewoon even iets anders doen. Omdat de stroom uitgevallen is. Omdat dat gewoon zo is. Zo is Moskou en zo zal Moskou altijd blijven. En altijd zal het koor van de Russisch-Orthodoxe Kerk blijven zingen. Het is tijd voor het laatste deel van de hel van Dakar. Muns van Amerongen en Davids, zij doen de grootst, het grootste rondreizende circus van de wereld aan. De Dakar Rally in Argentinië en Chili. Twaalf weken lang doen zij verslag van dit niets ontziende mediacircus in even zoveel wonderbaarlijke afleveringen. In de laatste aflevering is het tijd om afscheid te nemen... hier en daar nog iemand flink de waarheid te zeggen... of een hart onder de riem te steken. Maar vooral toch om feest te vieren. Luistert u naar deel 12 van De Hel van Dakar. Holland Dog presenta... Roberto Mont, en Arturo van Amerenkomgen... de helband Damker... Even een gesprekje journalisten onder elkaar met de kor ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, de ja, En ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, daar moeten, jullie, daar moeten jullie ook voor oppassen. We zitten nu aan de gedekte tafels in het bivak en zo. Vroeger lag je in Afrika op een kleed met zand tussen je broodje en zo. is uh, dus de leeuwen. Het is wat zakelijker hier. Hè? Ja. Uh, daarom is de prestatie niet minder natuurlijk. Maar het is wat zakelijker. Ja. Ja. En uh, wat, wat ik zeg, Dakar is uh, natuurlijk helemaal basic moet het zijn. Uh, ja. En uh, eigenlijk geen uh, computers. Dat, dat, dat hoor je met rooksignalen bij wijze van spreken te doen. Maar dat gebeurt niet meer. Uh, nee, dat kan niet meer, je kan niet meer terug. Hey, ik bedoelde de Iri de, de trek erop. Uh, dus dat je uh, gewoon online kunt zien waar mensen zitten. Ja, maar je bent op, ja. op, op, op 50 meter nauwkeurig, op 5 meter. Ja. ja, ja. Nou, als je die tijd van Arjan Brouwer hebt, 1986 was dat. Die zat drie dagen in de woestijn en men wist niet waar die was. Dat ja. kon je niet bedenken. En dan ga je, uh, daar zit je ook bij. Nee, ik zat toen aan uh, in deze kant in Nederland. Ik deed toen het management voor Arjan. En, uh, ja, ja, ja, dat ja, was dus een dat Je er ingerold, eigenlijk. Je rolt erin, je komt er nauwelijks mee uit. Dus, waarschuwing. Hè? schold Scholdalbus, de navigator nee, van hier van Loi, op ja, de twaalfde plaats, twaalfde, twaalfde? twaalfde plaats ligt. Twaalfde plaats ligt nu weer in gesprek met zijn vrouw Joke. En hij zou zeggen: Goh, live in de uitzending, Robbie. Die houden hou, hou erin. Dakar gaat nooit vergeten, nee? Dakar is zo zeker dat alles onzeker is. Wie ben jij? Ik ben Tamara Beffy. Ik ben Tamara Beffy. Tamara Beffy. En waar rij je voor Ik rijd helaas nergens voor, maar mijn man rijdt voor de Toetie Milano. Hoe zit het dan met onze vriend Beffy? Deze Beffy. Beffy is weg. Dat is wel jammer. Beffy had last van zijn rug, zijn medicijnen niet genomen. Weet je wat, weet niet. Hij heeft vijf dagen marihuana genomen. Top, toppetje munt. Uh, dankjewel, uh, meneer uh, Beffy. <laughs> Ik durf mij niet te vragen, maar worden er wel schapjes gemaakt over uw achternaam, meneer Beffy? <laughs> Dat ding loopt altijd. Ja, loopt wel tijd. Waar ga je nu heen dan? Ik richting Antofagasta. Antofagasta. Hoeveel Nederlanders zijn er op dit moment? doen mee aan de race. En hoeveel mensen ken jij? Iedereen. Honderden. Honderden? Ja. Dan zijn er meer die mij kennen dan die je ken. Want als je gekken ziet je, met je houten poot, met je halie, met, met, met, met, met, met een aanhanger, die rijdt er een maar eentje rond. En KTM's rijden er honderd rond. Ja? Of niet? Ik toon een beetje de mascotte van Dakar. 20 jaar reden ze met die, met die uh, Big Twins hadden ze een, motor, een auto met twee cabines op, met twee motoren. Dat ze 1200 pk aan boord. Die reden hun 230, 240 km per uur konden die krengen. Die, die beelden, hij rijdt met die met die de in, in zijn Peugeot en Jan met zijn, zijn vrachtwagen in de net. Jan met zijn vrachtwagen, dus die personenwagens aan voorbij rijden. Die beelden vergeet niemand meer, dat, dat, dat, dat, dat is spectaculair. Maar toen is een, een, de maat van Jan de die ook zijn, zijn, zijn snelle assistentie is toen verongelijkt. Die zijn met bij 200 km per uur zijn met zijn ding aan tollen gegaan. En dat ding is gewoon helemaal uit elkaar geklapt. Dus er was, er was niks meer van over, de lag over, over naast al een 200 meter laag vrachtwagen. En die uh, chauffeur is toen overleden en zwaar gewonden. Zaten er tweeën in nog volgens mij, eentje dood en eentje daar. En dus, de, dus DAF heeft vanaf dat moment sponsor DAF de redding niet meer toen we doorgevallen waren. Hm. Jan, de DAF, heeft toen het team teruggetrokken. Dan was Jan er ooit helemaal niet mee eens. Jan wil gewoon doorrijden. Ik ben op weg naar de finish. Hij heeft ja, jammer, maar helaas. Dat de spellen zou moeten gespeeld worden. Jan had doorgereden. Echte dakkermentaliteit, vanavond. Dat typisch is dat Jan er niet mee doet. Dat betekent dat het hele wat veranderd is. Ben je bent de enige gek die dit doet? Ja, er zijn er wel meer. Er zijn er, ik denk wel man of 50 die nog met de, op de motor zo aan het volgen is. Ja? er worden en, steeds meer. Er worden steeds meer. Ja, je hebt een trend gezet. Uh, ja, dat zou ik wel kunnen zeggen. In Afrika waren er niet veel. Nee. Maar er waren ook veel mensen die durfden Afrika niet in. Hier durft iedereen te rijden. Hier, dit, is geen, dit is geen gevaarlijk land. In nee. Afrika, heb je gebieden, die zijn wel gevaarlijk. Ja. En er is niks. En er zijn heel veel mensen die hebben schrik van om naar Afrika te gaan, en dat heb ik niet. Gek! De meeste plaatsen waar ik kom, hebben ze meer schrik van mij dan ik van hun. Ja. De rally is veranderd, we hadden er onderweg ook over. In Afrika is het veel vlak, zand en rechtdoor. Ik zeg, ik zit liever in Afrika voor de rally. Ja? Ja, zeker. Dan ben je alleen en dan zijn de rijders nog meer alleen, hier zijn de rijders nooit alleen. Nee. Kijk, en als, uh, als bijvoorbeeld daar iets verkeerd gaat, dan uh, heb je geen hulp en dan heb je hier wel. Ja. Ja, dat is het verschil. Wat? is het verschil. Ja. Wat? De spoorstang. We lopen nu naar een, een spoorstang. Ja. Deze is zo dik als uh, nou. Als je pols of als je enkel. Dat is een en stang. Dat is, dat is een stang en die zit tussen de twee wielen je ja, die hoort recht te zijn. Je, ja, je Helemaal kom! Ja, helemaal weg. Hé, je hoort recht te zijn? Ja, ja. willen er als een vee onder, weet je niet? Er zijn allebei de banden eronder uitgeklapt geklapt. Maar dan maar de, Van de massa, van de klap, van de impact. Gewoon, deze, deze stang hoort recht te zijn? Ja, op de, vis -vis, en, op de heil, en het ziet eruit als een soort krakeling? Ja, als een krakelingetje. Het is uh, een mooi uurtje uh, geworden. En het moet, zal ik maar zeggen, een veetje zijn om het de strakke lijn uit te leggen. Dit moet recht zijn, van hier tot daar. En ik krijg er niet meer tussen. Gewoon een klap van een bocht, van een heuveltje? Ja, van een heuveltje afgedenderd en op het, uh, op het harde gevallen. Op het ves-ves uh, noemen ze die. Op van die harde blokken. En, ja, daar kon hij niet af. En nee, nog ja. een koppelingetje gewisseld. Hier een plaatje eruit gebrand. Bij deze. Uitgebrand? Ja, dus, als je het met de vingers eraf kunt pakken, dan is het een line eind uh, kassiewuilen. Oh ja. Helemaal, helemaal vol. Dus uh, die hebben we nieuw gezet. Nieuwe remvoering hebben we erop gezet. Dus we klaar. En dan ga je weer rijden. Dan gaat je weer Attack! Ja. En, hoe gaat het? Waarom met jou? Ja, heel goed. Wat doe je hier? Hoezo? Hoe weet. Nou, ik heb je op andere pivaks niet gezien. Nee, maar kijk, het komt, je hebt mensen die werken en je hebt mensen die ervan genieten. Juist, nou dan ga ik even lekker werken. Maar ik moet een beetje veel meer met je handjes zwaaien. Want het is een beetje te... We hebben eens gekeken. Maar je zwaait te weinig met je handen. Iets meer met je handjes. Dat is goed voor het programma. We zullen naar het laatste deel van de radioserie De Hel van Dakar. Deze serie werd gemaakt door Robbie Muns, Arthur van Amerongen en Willem Davids. De Hel van Dakar is vanaf nu archief. Foto's, filmpjes en de complete serie van 12 radioprogramma's... die zijn bewaard op internet. En het Facebook en het Twitter-account blijft ook bestaan. En alles daarvan is te vinden onder het Twitter-account... Dakar post. Volgende week luisteraars de documentaire De Onzichtbare Zoon... van Femke van Zijl. Die gaat over de dilemma's van een Somalische moeder, woonachtig in Nederland. De moeder zegt... Mijn dochters moest ik grootmaken, maar mijn zoon moest ik afremmen. Ze maakt zich ernstige zorgen over haar zoon... Hoe voeden Somaliërs hun zonen op? Een kijkje achter de schermen van een gezin uit een normaal gesloten groep. Hier zometeen de sport dat volgende week luistert. www.hollanddoc.nl Slash radio, dat is onze site. Daag.